Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. VVD-leider Dylan Jesselgus zegt sorry tegen Douwe Bob. Anderhalve maand geleden beschuldigde ze hem op ex van jodenhaat... nadat de zanger weigerde op te treden op een Joods voetbaltoernooi... omdat daar politieke posters hingen. Douwe Bob werd daarna zo erg bedreigd dat hij met zijn gezin naar het buitenland ging... Vorige week werd bekend dat hij Jessugus voor de rechter wilde slepen. Zij zegt nu sorry en de jodenhaat-tweet is verwijderd. Dat zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. En hiermee ja, hoopt de VVD toch dat deze vlek niet nog groter wordt. Uh, omdat ja, de, de peilingen zijn al niet de best voor de VVD op dit moment. En dit probleem bleef toch maar doorrommelen. Dus uh, ze wil er vanaf. Aan de voet van de Vesuvius-vulkaan bij Napels woedt een grote natuurbrand. Hulpdiensten uit heel Italië proberen met het leger de brand onder controle te krijgen. Door de vlammen is al meer dan 500 hectare grond verwoest. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. En in Rijthoven, vlakbij Eindhoven, is vannacht een automobilist tegen een huis gereden. De schade aan de gevel is groot. De bewoners lagen te slapen toen het gebeurde. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf en is opgepakt. Pas op als je met het mooie weer deze week naar het strand gaat. Zwemmen in zee is natuurlijk lekker verkoelend, maar kan ook link zijn, zegt de reddingsdienst KNRM. Ja, we zien best wel stroming. Augustus is ook de tijd, begin augustus. Zonne, maan, eb en vloed, heel krachtig. Het is ook nog een springtijd vandaag. Dus de afgelopen dagen is het hoogteverschil tussen hoog en laag water het grootst. Ja. Dus dan stroomt het water ook harder. Gisteren kwamen drie zwemmers in de problemen in zee bij Texel. Ze kwamen in een mui terecht. Dat is een geul in de bodem onder water waar een sterke stroming staat. Eén iemand heeft dat niet overleefd. Op veel populaire stranden wordt een vlag opgehangen om te waarschuwen voor muien, zegt verslaggever Jeroen de Jager. En toch gebeurt het steeds opnieuw. Het is echt helemaal in augustus, is het muimaand, kan je wel zeggen. En dan is het gewoon gevaarlijk. Dan moet je echt weten wat je doet. Maar de meeste mensen hier in Zandvoort, die zijn er zich wel degelijk bewust van. Het advies is om je mee te laten voeren door de stroming en daarna naar de zijkant te zwemmen. Daar vandaan kun je naar land proberen te komen.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 Ja, want we hebben niet zo'n hele grote groep die dit aankant, want ze moeten staaffunctie hebben. Ja, en er oh, zijn ja. er heel veel die dat niet meer hebben, die niet meer op hun benen kunnen staan. Oh, dus zijn oh, er ook mensen teleurgesteld zijn lucht. die we erin kunnen tillen, maar ja, argotechnisch technisch past dat natuurlijk er niet. Maar heb je gemerkt dat er mensen teleurgesteld waren, dat ze dit hoorden en dachten, ik kan niet mee. Nou, ik heb het niet aan de grote klok gehangen, oh, ja. bewust niet. Ja. Voor hun komt iets anders leuks, denk ik dan ook ja, wel weer. Dat zijn het leuke dingen. Ja, absoluut. Ja. Mensen komen straks eruit en mogen ze dan nog een rondje, ook al vandaag, of is het gewoon één rondje en dan is het. Het is dadelijk, uh, Gaan de kartsen opgeladen worden, want ze kunnen niet de hele middag rijden. En dan gaan we met elkaar wat eten, drinken en papjes en drinken meegenomen. En daarna kunnen ze als ze willen een keer rijden. Dus het gaan echt de middag vol maken. Zijn er nog meer activiteiten die jullie vanuit Nieuw Unicum kunnen doen uh, rond de Formule 1? Uh, we gaan de Brink uh, gaan we gezellig aankleden, we gaan met elkaar de Formule 1 kijken. Uh, twee jaar terug zijn we met een groep bewoners ook bij de training bezig kijken, uh, dat is in principe ja. En op de tribune waar je met de rolstoelen kan, daar zie je helemaal niks van de Je zit tegen uh, het gaas aan te kijken. Oh, ja. Ja. Word jij hier ook blij van, van dit soort ik initiatieven? Blij van. Ja, ik word hier heel blij van, ik zeg ook overal jou. Ja, <laughs> Ga je ook een rondje? Nee, ik ga niet een rondje. Dat trekken uh, Nee, ik ga oh, niet een rondje. Nee, nee, maar het hoeft ook niet, hè? Nee, dat nee. is het. niet leuk. Mensen helpen. Ja. Mensen dan kijken hier ook echt naar uit en ze dan gaan dan ook goed. weer met een, echt een glimlach naar huis. Ja, absoluut. Dus je hebt echt een hele mooie dag uh, kunnen ja. aanbieden. Ja. Dus heel goed dat jullie daarvoor voor openstaan, hè? Ja. En um, Rob, ja. jij staat hiernaast. Uh, wat is jouw functie hier? Nou, ik heb geen functie als, als, als, als, als belangstellende. Ik ken ze net uit de privésfeer heel goed. En uh, ja, ik heb uh, net een beetje geholpen aan de contactpersonen. Ja, en ik, ik ben uh, trots dat dit gebeurt. Sowieso ook van Zo'n pak, als ik zijn naam goed uitspreek. Uh, ben ik heel erg trots als, als gemeentevertegenwoordiger. Zoals je weet voor D66. Dus ja, het, het is alleen maar heel erg leuk. En inderdaad, wat jij net zegt.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 Ook oh, nog een rondje. Oké, okay, nog een rondje. Nou, <laughs> well, John, ik wil je bedanken dat ik ook een rondje mocht. Of drie. <laughs> ik ben net uh, bijna uh, uit de bocht gevlogen door Rob. Ja. Maar uh, ik snap helemaal hoe leuk dit is voor de mensen. Dus uh, echt een top-initiatief. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En het wordt vast een heel mooi uh, Formule 1-seizoen hier in de toekomst. Ja, ik ben 100% van overtuigd. Weer moet wel een beetje meewerken, maar nog eens.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 En, uh, Aard, uh, hoe dat precies dus, uh, tot stand is gekomen weet ik niet maar Zandvertaart uh, die heeft een enorme pool aan kunstenaars en uh, ja, uh, er is een contact onderling geweest en er is besloten dat Zandvertaart vanaf uh, maart dit jaar tot en met oktober uh, daar uh, haar uh, kunstenaars laat exposeren Zandvertaart um, uh, heeft behoefte aan vrijwilligers want ja. Ja, het bestaat uit uh, Christi, uh, dan moet ik het goed zeggen, Hans Nur Lotte. Ja. <laughs> het is een tongbreker. Of gewoon Christi Zee, uh, zo uh, ja. noemen wij haar ja, meestal. Ja, hoor. Ja. Ja. Ja. Uh, maar je hebt dan uh, uh, ook nog uh, Leontien Wagenaar natuurlijk. Ja. En uh, Jeannette van der Spiegel. En sinds kort dan Mark Remijn.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 Hij uh, heeft er onder andere ook een schaap staan. En dat maakt ja. het dan weer interactief. Uh, als je daaraan draait, dan heeft hij van die kleine ja, schaapknuffels... Uh, met die geluidjes hebt die erop. En dat maakt dan uh, geluid. Grappig. Ja, en ik ben daar zelf benken geweest. En dan komen kinderen binnen. Ja, die vinden dat helemaal geweldig. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wat je wil bereiken. Een soort beleving. Ja. En uh, dat is het ultieme, zeg ik dan altijd maar... Uh, wat je als kunstenaar wil zien...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 Never been a friend oh, oh, oh. to the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. Yeah, watch out,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 ZFM, met het nieuws van 12 uur.